8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren om homoseksuelen te trouwen. In de Kamer heeft zich een meerderheid afgetekend die dat niet meer wil toestaan. De PVDA, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. De partijen willen een en ander nu in een wet vastleggen. Het kabinet staat naar verluidt op een ander standpunt. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om weigerambtenaren te ontslaan. Op voorwaarde dat er in elke gemeente een ambtenaar is die geen probleem maakt van het trouwen van homostellen. Het aardbevingsgebied in het zuidoosten van Turkije is getroffen door een krachtige naschok. Die had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Over schade of eventuele slachtoffers is nog niets bekend. Twee dagen na de aardbeving zijn nog tienduizenden mensen in het gebied rond Van Dakloos. Het officiële dodental is naar boven bijgesteld, tot 432. In Somalië zijn drie medewerkers van een Deense hulporganisatie ontvoerd. Een Amerikaanse vrouw, een Deen en een Somaliër... zijn door gewapende mannen gekidnapt in de stad Galkayo in het noorden van het land. De Deense hulporganisatie DDG, waarvoor de drie werken... houdt zich bezig met het opruimen van mijnen. Twee weken geleden kidnapten gewapende Somaliërs twee Spaanse medewerkers van artsen zonder grenzen. Bij een grote politieoperatie zijn 130 kilo cocaïne, ruim 6,5 miljoen euro cash en acht vuurwapens in beslag genomen. In het zuiden van het land werden 25 huiszoekingen verricht en ook in België werden een paar woningen en bedrijven doorzocht. In Rukven en Breda zijn drie mensen opgepakt. Aan de operatie deed ook Defensie mee... met een team dat speciale apparatuur en technieken heeft... om verborgen ruimtes te vinden en te doorzoeken. Het weer nog vannacht vooral in het noorden wat regent... wordt een graad of zeven. Morgen wisselen bewolkt, in de kustgebieden kans op een bui... en het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws, want de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen, die is bij Drachten weer helemaal vrij. Dat is een uurtje eerder dan Rijkswaterstaat had verwacht. Ook de A1 richting Amsterdam, die is weer vrij bij Eemnes. De hoofdrijbaan was daar dicht door een ongeluk. Er staat nog wel twee kilometer file tussen Eembrugge en Soest. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken tussen Simpelveld en de grensovergang met Duitsland, ook twee kilometer. Dat komt door werkzaamheden in Duitsland. Op de Duitse A4 in de richting van Aken. Dan ook een bericht van de spoorwegen. Er rijden geen treinen tussen Naarden, Bussum en Hilversum door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl Auto Workforce, want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Goedenavond. Doorwerken tot je erbij neervalt. Verpleegkundige Gemma Lammerts is er het levende bewijs van. 73 jaar en pensioen, dat is iets voor andere mensen. Ze is de oudste, naar nou, verluid, nog uh, werkende verpleegkundige in Nederland. Straks komt ze aan het woord. In Turkije wordt ondertussen nog altijd gezocht naar overlevenden na de aardbeving. Vandaag werden een moeder en een baby uit de brokstukken gered. Anton Slofstra is hier. Goedenavond, meneer Slofstra. Goedenavond. U bent, uh, uh, als het nodig is, uh, commandant van het Nederlandse team... dat bij aardbevingen kan worden ingezet in een rampgebied. Uh, waarom bent u niet in Turkije nu? Ja, dat is een vraag die terecht gesteld kan worden. Maar de lokale autoriteiten in Turkije hebben geen bijstand gevraagd van andere landen. Turkije is natuurlijk ook een heel groot land. Het is bijna twintig keer groter dan Nederland, 70 miljoen inwoners. Ze hebben wat ervaring met aardbeving en ze hebben ook zelf heel veel hulpcapaciteit op dit gebied. En ze hebben dus geen buitenlandse bijstand nodig. En op welk moment hoorde u, want u bent daar natuurlijk op gespitst als commandant van het Nederlandse reddingsteam. Op welk moment hoorde u, er is een aardbeving in Turkije? Nou, vrij snel. Ik denk dat binnen 20 minuten nadat die aardbeving daar heeft plaatsgevonden... dat ik daarvoor gealarmeerd werd. Door wie? De, de, door de Verenigde Naties. De Verenigde Naties heeft daar een uh, volledig geautomatiseerd systeem voor. Waarbij alle commandanten van reddingsteams over de wereld... Uh, die kunnen zich daarop abonneren en die krijgen een, een smsje of een e-mail... waarin ze kunnen zien dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden. Wat gebeurt er op dat moment dan in Nederland als u dat smsje krijgt? Uh, wat er op dat moment gebeurt is dat, uh, dat ik of een aantal collega's van mij uh, dan uh, uh, via de computer contact zoeken met een website van de Verenigde Naties. Uh, daar kunnen we dan op zien wat er precies aan de hand is, uh, wat voor een soort hulp uh, er uh, gevraagd wordt. Dat kan het, uh, het land zelf uh, daarop invullen. Uh, er zullen ook uh, contacten gelegd worden met, uh, met ambassades, met buitenlandse zaken, uh, met binnenlandse zaken of er ook eventueel hulp aangeboden moet worden. En ondertussen hebt u ook uh, mensen hier in Nederland dan op dat moment gealarmeerd, neem ik aan. Die met u mee zouden moeten voor het geval dat? Nou, die worden nog niet uh, gealarmeerd op dat moment. Uh, die zullen wel via de berichtgeving zien en weten dat er uh, wat uh, plaatsgevonden heeft in Turkije. Dus die zullen het ook uh, volgen. Maar pas op het moment dat we ook echt uh, hulp gevraagd wordt vanuit Nederland, dan beginnen we ook die mensen uh, te alarmeren. Ja. U werkt bij de brandweer. U bent uh, commandant hè, van de brandweer in Zuid-Holland, Zuid? Ja, klopt. In zuid holland ja. Hoe bent u uh, commandant van dit reddingsteam geworden? Wat nou, beweegt u? Ja, wat, Het is zo dat het, het, het Urban Search and Rescue Team in Nederland... is georganiseerd vanuit de vier uh, brandweerregio's zeg maar, in, in Zuid-Holland. Uh, de provincie Zuid-Holland. Uh, samen met uh, ambulancepersoneel uit die uh, provincies. Uh, uh, politie uit die provincies. Uh, defensie uh, vanuit uh, Nederland... Um, en iedere regio levert daar zijn aandeel uh, voor. En er was een vacature voor het aandeel, uh, voor het onderdeel. Uh, dat klinkt heel, <laughs> heel zakelijk. Ja, dat klinkt heel zakelijk. Er uh, was een vacature voor uh, openstuneel commandant. Uh, maar het heeft ook wel uh, meer dan mijn uh, gemiddelde ja. interesse. Uh, je kiest niet voor niet, uh, dit vak van, uh, van brandweercommandant. En dit is natuurlijk wel een beetje uh, ja, de, de kroon op het werk om dit soort werk te doen. Ja, het is wel... Uh, het is natuurlijk op hulpverlenersgebied wel het ultieme wat je kunt doen. Uh, in dit soort rampgebied, ik ben zelf in Haiti geweest... om daar uh, te kunnen werken met zo'n team. Ja. Ik had het net over een moeder en een baby... die vandaag uh, uit de brokstukken tevoorschijn werden getoverd, levend. Een feestelijk moment natuurlijk voor de hulpverleners... Um, u zegt, ik was in Haiti. Dan gaan we terug naar januari 2010. Toen haalde het Nederlandse reddingsteam... twee slachtoffers levend onder het puin vandaan. En de verslaggever van Netwerk zag het. En dit is het Urban Search and Rescue Team van de Nederlandse regering. Vier dagen na de aardbeving halen ze hier voor het eerst... in hun vijfjarig bestaan levenden onder het puin vandaan. Dat zijn de 33-jarige Paula en haar tweejarige dochtertje Juliana even wachten. Ik zweet, ik zweet, ik zweet, ik zweet, hup, hup, hup, hup, Ja, dit is zweet, ik zweet, ik zweet, ik zweet, We zweet, ook. zweet, ik zweet, ik de ik doen voor. zweet, ik uh, zweet, ik een ik als je commandant wordt, dat is een kroon op het werk. Uh, maar dit, dit, is, dit is nog meer een kroon, neem ik aan, zo'n moment. Ja, hier doe je natuurlijk voor. Dit is de ultieme beloning voor zo'n team. Uh, hier heb je jaren voor getraind en geoefend. Uh, hiervoor ga je naar zo'n land om te helpen. En uh, ja, dat je dan de moeder en kind uh, kunt redden, dat is, uh, ja, dat is eigenlijk uh, het, het toppunt, zeg maar. Geef ons eens een inkijkje, want uh, u wordt gealarmeerd door de VN. U kijkt op de website. Haiti heeft u nodig, dan reist u af... Met de manschappen, wat hebt u uh, dan bij u aan manschappen? Wat kunnen die mensen? Nou, wat wij uh, bij ons hebben, dat is een team van, uh, van 60 man uh, ongeveer. Uh, en iets van 16 ton aan goederen. Uh, wat wij kunnen is dat wij uh, gedurende 10 dagen volledig zelfsupporting supporting in zo'n land kunnen opereren. Dus we hebben onze eigen faciliteiten erbij om te overnachten, om uh, te eten, te drinken. Uh, maar ook voor medische hulp. Hè. Er gaat ook een chirurg mee met het team. Dus als een van onze eigen mensen iets overkomt... dat we ook uh, daar medische hulp uh, kunnen krijgen. Uh, het team bestaat dan ongeveer uit, uh, uit vier 10 uh, per tien mensen... die de, de reddingsoperaties uh, doen in, uh, in het veld. Uh, nou, we zijn een heavy team, dat is een kwalificatie van de Verenigde Naties. Dat betekent dat wij onafgebroken eh, drie dagen achter elkaar kunnen werken... maar tien dagen kunnen verblijven in het eh, gebied. Want dat is ook eigenlijk de termijn waarbinnen je nog mensen levend onder het puin vandaan kunt krijgen? Ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar de norm is wel een beetje dat hmm. eh, binnen 72 uur de reddingen moeten plaatsvinden, dus binnen drie dagen. En er zijn altijd wel weer uitzonderingen, zien we ook in Turkije ook weer, er zijn altijd wel weer eh, mensen die, die ook, ook na dagen of misschien nog wel na naar, naar weken... Dat nog is toeval, hè? Ja, Dat is Ja, dat is bijzonder, hè. Ja. Uh, dat, maar het vindt wel plaats. Maar u komt aan in, uh, in Haiti, in de hoofdstad Port-au-Prince. Zwaar getroffen, en sowieso al niet zo'n gestructureerd land. En, en in deze chaos natuurlijk niks meer. Waar begin je dan? Nou, het, het hele, ja, de hele stad lag eigenlijk in puin. Uh, het, het is moeilijk om dan overzicht te liefst zou je overzicht krijgen van waar, waar de, de zwaartepunten liggen. Uh, maar dat was daar niet mogelijk. Dus uh, wat daar uiteindelijk gedaan is... dat we samen met de coördinatoren van de Verenigde Naties... Uh, het gebied gedeeld hebben in vakken. En eigenlijk ieder team wat binnenkwam gewoon een vak gegeven... en gekeken wat kun je nou het beste doen in dat vak. Hm. Waardoor je gewoon ook zelf uh, elkaar niet in de weg loopt... maar wel de zwaartepunten in je eigen vak kunt, uh, kunt zoeken. En als u vermoedt dat in dat vak mensen liggen, dood of levend... hoe gaat u dan te werk? Wij hebben uh, In die reddingsgroepen hebben wij speurhonden. Uh, u moet begrijpen dat wij toch pas na twee of drie dagen uh, daar zijn... Uh, dus de mensen die eenvoudig te redden zijn, die zullen niet meer uh, door ons uh, gered worden. Die zullen ja. al door uh, de lokale autoriteiten uh, gered zijn. Dus wij komen wel in die gebieden waar dus, ja, mensen uh, of heel moeilijk uh, te redden zijn of uh, moeilijk te vinden zijn. Ja. En dan werken we eerst met, met speurhonden. Uh, als de honden aanslaan en aangeven dat er ergens mogelijk nog levende mensen onder de puinhopen zitten... dan gaan we nog met, met zoekapparatuur kijken hoe we daar het beste bij kunnen komen. En dan gaan we de, de reddingsoperatie starten. Ja. Ja, dan zag ik gisteren op het, op het, journaal, op het televisiejournaal een, uh, een vader die aan hulpverleners vroeg... kom hier gaan, kom hier gaan, hier ligt mijn dochter. En toen zei die hulpverlener, wij zijn hier bezig en hier zijn we al een tijdje gevorderd. Wat doe je in zo'n situatie? Ik bedoel, je bent ook een mens. Wie ja. ga je helpen? Ja, er, er is natuurlijk veel meer hulpvraag dan dat er hulpaanbod is. En uh, iedereen probeert natuurlijk te strijden voor, voor zichzelf. Uh, en, en de hulpvraag naar zichzelf toe te krijgen. Uh, wat je op televisie ziet, je kunt niet de hele context zien wat nee. er allemaal aan vooraf gegaan is. Maar als je natuurlijk bezig bent met een reddingsoperatie... en je denkt dat die succesvol kan worden, dan probeer je hem ook af te maken. En je hoopt niet van het een naar het ander, want dan maak je niks af. Nee, maar in feite uh, beslis je ook, uh, zeg ik als je doordenkt, over leven... En dood. Ja, uiteindelijk wel. Je kunt niet overal tegelijk zijn. En uh, dat is ook voor een deel ook op basis van toeval. Het geluk waar je als eerste aankomt. Waar je als eerste zegt van hier begin ik. Uh, die worden geholpen. Ja. Wat heeft het meeste indruk gemaakt? Want het, u loopt op Haiti. Ik stel me, ik stel me dat zo voor. Hè, dat je dan, want je, je redt ook mensen. Dat is prachtig. Maar je ziet ook de vreselijkste dingen natuurlijk. Niet alle lichamen zijn intact. Het is een afschuwelijke toestand natuurlijk. Ja, er zijn heel veel beelden... Uh, die, die indruk maken. Eén van de dingen is dat je... tussen de brokstukken vind je schrift met huiswerk... voor kleine kinderen. Uh, je vindt uh, een school die ingestort is... Uh, waar, de, waar de, het plafond eigenlijk op de vloer ligt... en daar nog kinderbenen onderuit steken. En uh, waar verder ook niemand bij is. Er is dus ook geen familie erbij om, om daarover te rouwen... of daar aan te geven. Omdat iedereen die nog leeft... heel druk bezig is om zich nog in leven te houden. En niet eens de tijd meer heeft om te rouwen. Je ziet... Mensen die een beetje, ja, gewoon bijna apathisch zijn. Dus wat hun overkomen is en dat proberen te bevatten. Dus het is, uh, het is enorm groot ja. was het ook. Dat, dat maakt heel veel indruk. En, uh, wie zorgt er voor u en uw manschap als u terugkomt met op het netvlies deze beelden? Nou, we zorgen vooral voor elkaar. Hè. We zijn uh, als team uh, zijn we met elkaar onderweg. En je kunt natuurlijk ook heel veel met elkaar delen. Uh, als mensen professionele hulp nodig hebben... dan is er ook een instituut voor psychotrauma is aan het team gekoppeld. En die bewaakt uh, het ook wel. Dus iedereen komt toch even aan de beurt in een, uh, een ja. debriefingsgesprek met zo'n uh, psycholoog. Want in de concentratie van het werk daar uh, ontgaan dat soort dingen, neem ik aan. Maar totdat je uh, tot rust in Nederland komt en denkt... Jeetje, wat heb ik allemaal gezien? Ja, dat klopt. Ja. Je, je, je bent daar, dan zit je toch wel in een soort van professionele modus. We hebben een debriefing gehad ja. in Curaçao en dan ga je pas eigenlijk realiseren wat er gebeurd is. Uh, even op het strand en zwemmen, al, al, om te ja. beginnen. Ja, ja. ja, zwemmen, met elkaar praten ja. en eventjes uh, ontspannen. Ja. U redt een moeder en een baby. Bent u niet razend uh, nieuwsgierig? Hoe gaat het die baby nadat u uh, haar, haar of hem gered hebt? Ja, zoals u net liet horen, was uh, netwerken bij, ja. uh, bij die redding. En die hebben uh, dit ook gevolgd. Helaas is de moeder vrij snel daarna toch gestorven aan haar verwondingen. En uh, de baby is inmiddels uh, bij Canada bij, uh, bij familie die ja. is uh, geadopteerd. En uh, een van de collega's is daar ook uh, met netwerk op bezoek geweest. En die maakt het goed. Dat, dat is uh, fantastisch. Dat is natuurlijk leuk. Ja, ja leuk is een gek woord natuurlijk in dit verband. Maar wel heel fijn om te horen dat het, dat het dus de moeite waard is geweest... Om in Haiti te zijn. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie beloning. Ja. En denkt u nu ook niet, heel stiekem... ik had best in Turkije willen zijn? Ja, daar hadden wij graag uh, opgetreden, Maar ik kan me ook voorstellen dat de lokale autoriteiten... anders uh, beslist hebben. Ja. Ik dank u wel. Ik vond het fijn dat u erover wilde, wilde praten. Anton Slofstra, commandant van de brandweer in het dagelijks leven. En als het nodig is, waar ook ter wereld... met zijn uh, mensen uh, aanwezig om uh, slachtoffers te redden uit de ellende van de aardbeving. Dank u zeer. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Op de kop zei ik het al, ze werkt door tot ze erbij neervalt. Ik weet niet of ik het zo mag zeggen, <lacht> mevrouw Gemma Lammerts. Ja, klopt. Maar daar zit wel wat in, hè, neem ik aan. N nou, totdat ik het uh, niet meer prettig vind om te werken. Maar zolang ik het zo prettig vind en zo leuk vind om te doen, blijf ik het doen. 73 jaar, zeg ja, ik. Ja, klopt. Niet om het erin te wrijven, maar u had al uh, 12 jaar uh, van uw pensioen kunnen genieten. Had gekund, ja. Ja, had gekund. Wat ja. beweegt u dan om toch door te halen tot deze leeftijd aan toe? Nou, toen ik uh, met mijn 61e in de fut ging... toen heb ik een half jaar niets gedaan... Uh, toen heb ik dus mijn hele huis behangen en geverfd en wat ook. En toen dacht ik, en nu? Ja. Het gaf me geen bevrediging. En ik ben toen gaan werken in asielzoekerscentrums. En het beviel mij zo goed dat ik ben eigenlijk doorgegaan. Maar de asielzoekerscentrums die gingen fusilleren en werden opgeheven. En toen ben ik eigenlijk terechtgekomen in de verslavingszorg. Ja, dat doet u nu in Utrecht, hè? In ja. In verschillende klinieken? Ja. Ja, ja. In, uh, bij Centrum Malibaan En die hebben verschillende afdelingen. De, de ontgifting, de detox. Uh, voortgezette behandeling, hmm. motivatiecentrums. En daar zweef ik zo'n beetje dus, uh, rond in die uh, dakloze projecten, heb je ook nog. En t, uh, ik, ja, ik vind het geweldig werk. Ja, wat is er zo geweldig aan dan? Ja, het is het moment wat je die mensen kunt geven... Uh, bijvoorbeeld een, een dakloosje die komt... en die helemaal verwaarloosd, vies... en die kun je ontvangen en zeggen van... joh, neem lekker een bad. En uh, dat kleine momentje in hun leven... die vier dagen dat ze dan zijn... Daar kun je iets betekenen voor ze. Van even die zorg geven. En, en als we even uh, uh, fris en rijn en, uh, en, en te geven. Ja. ja, fris en fruitig weer ja, de straat op sturen. Ja, maar het is ook de belangstelling die, die, ze, die je voor ze hebt. Hè? Gewoon van, joh, hoe gaat het? En, uh, uh, van mens tot mens. En uh, dat ze eigenlijk uh, evenveel waard zijn als jij en ik. Maar ja, ze hebben gewoon verkeerde keuzes gemaakt in hun leven. En ze zijn ziek. Ze zijn gewoon ziek. Ze zijn ziek en, en soms moeilijk en, en soms agressief. Uh, ook, ook ten opzichte van het verplegend personeel. Hoe gaat u daarmee om? Uh, altijd rustig blijven. Ik blijf altijd rustig, ik blijf altijd vriendelijk. En ik zeg, joh, kom op, het valt allemaal wel mee. Kom, dan gaan we even buiten zitten. Kopje koffie en uh, vertel me nou eens. En, uh, nou, en dan zo langzamerhand zie je zo dat stom... Uit hun oren gaan ja. en dan worden ze weer wat rustiger. En dan, ja, dat vinden ze zo fijn ook dat iemand ze serieus neemt en ook naar ze luistert. Ja. Ze nemen u ook heel serieus blijkbaar. Ligt dat aan de leeftijd, denkt u? Of aan de ervaring? Hoe zit dat? Ik denk dat mijn leeftijd heel veel voordelen heeft. Ja. De levenswijsheid, ze, ze, ze zien jou toch als een ja, oudere vrouw. En uh, ze nemen je serieus. Het is anders dan een, een jong meisje die zegt van... Ah, joh, kom op, dit of dat. Nee, ik hmm. ga bij ze zitten. En heel vaak zeggen ze ook als ik kom van... Oh, mama komt weer, mama komt. <laughs> ik vind dat wel leuk. Hmm. En uh, ja, ze vinden... Ja. Ze, de, de, de, de, uh, de warmte die, ze, die ja. je ze even kan geven, dat vind ik heel belangrijk. Maar u bent een bevoorrecht mens, want u, u kunt dat blijkbaar... op deze ja. leeftijd ook aan, hè, fysiek. Ja, ja. Heel goed, dat, ja. is, dat, dat is een geluk. Ja, ik ben een gezegend mens. Ja, maar dan, uh, hoe, hoe lukt het om dat mentaal zo vol te houden? Want u hebt in, in die 50 jaar, dat u, uh, pardon, bijna 60. Dat u, uh, nou, vijftig, vijftig, ja. Nou ja, dat u bezig bent in, in die wereld. Ook heel veel uh, zwaar werk gedaan, veel nare dingen gezien. Hè? Ja, ja. En toch uh, houdt u dat ook geestelijk uh, nog op de been allemaal? Ja, ik denk dat je alles een beetje moet relativeren. Met humor moet zien. En met liefde. Ik zeg altijd, liefde is heel belangrijk in het leven. Liefde tegenover de medemens. De warmte en liefde die je kan geven. Nou, dat... Uh... Vind ik geweldig. Nou, u had recent uh, begrijp ik een ereplaats op het congres blijven werken in de zorg ook na je vijftigste. Ja? Uh, dat hebt u meer dan waar gemaakt, dat motto. De organisator van dat congres, Marcelino uh, Bogers, vindt dat er een groot gebrek is aan zorg voor oudere medewerkers die fysiek en mentaal zwaar werk doen. En zij daar dit over? Maar mijn grote zorg, op dit moment is de uitstroom van oudere verpleegkundigen veel te groot. En de instroom van jonge verpleegkundigen, ja, die is onvoldoende. Dat betekent dus dat er een enorm groot probleem op ons afkomt. Dus alle zeilen moeten bijgezet worden om die oudere verpleegkundige... die ongelooflijk deskundig is, om die binnenboord te houden. Anders houden we het boel niet meer draaiende. Ja. De fysieke en mentale belastbaarheid neemt af als je ouder wordt. En uh, het zou goed zijn uh, als die werkgevers daar wat meer zich van bewust waren. Ja, want daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Hè? Mensen die lang zoals u in die zorg werken, die zijn ook wel belast geraakt natuurlijk. Ja, dat, dat uh, zeker. En ik denk ook niet dat het uh, voor iedereen uh, geldt... dat ze zo lang door kunnen werken. Ik, net wat ik al zei, ik ben heel gezond. Ik, ben ja. een, ik heb heel veel energie. En niet iedereen heeft dat nee. natuurlijk. Maar hadden uw werkgevers daar ook uh, ten opzichte van u uh, wel oog voor... Nee, daar houdt me geen rekening mee. Nee, ik draai gewoon mee zoals iedereen meedraait. Zoals jonge, jonge verpleegkundigen meedraaien. Ik doe hetzelfde werk. Uh, hetzelfde tempo. En, uh, ja, en dat gaat prima. Ja, dat dat gaat gaat, want u hebt net een nieuwe heup gekregen. U kwam ja. de studio binnen op krukken, Maar dat is nog maar een week geleden. Is een week geleden? Net een week geleden, ja. Ja. ja. Maar dat gaat ook prima. Ik denk, als je een beetje positief in het leven staat... en een beetje humor, dat je daar heel ver mee komt. Ja, maar uh, vindt u dat meer mensen zoals u uh, van uw leeftijd... Niet, niet, niet per se de leeftijd van vandaag, de dag, maar wat langer na hun vijftigste... zoals u uh, zouden moeten zeggen, jongens, uh, we, we gaan door. Ja, ik denk het wel. Uh, men is tegenwoordig toch veel gezonder. Men leeft hopelijk uh, hm? gezonder. Je eet uh, je, gezonder, uh, niet roken. Uh, het zijn allemaal dingen in het leven die je uh, toch wel fitter houden. Ja. Hey? Bewegen, sporten. Ik dans veel. Pardon? Ik hou van dansen. dansen? Salsa, alles. Oh, ja. Leuk. Zeg maar Op het congres blijven werken in de zorg, ook na je vijftigste... is het initiatief ontstaan, meen ik, om op 12 mei... de dag van de verpleging is dat, hè? Met, ja. een, met een groep verpleegkundigen... boven de vijftig in een boot voor Pampus te liggen... om zo een signaal te geven dat, dat die mensen aan boord willen blijven. Ja, ja daar ga ik heen. Ja. Ja, ik, nou, dat wil ik vragen. Bent u erbij? <laughs> ja, u zei, ik ben van ja. de partij. Ja, hoor. Want wat vindt u daar het nut van? Nou, uh, ik denk dat we heel veel uh, expertise hebben, heel veel ervaring, en uh, ik denk ja. dat je dat niet zomaar uh, aan de kant moet schuiven en dat je daar zuinig op moet zijn. Ja, um, want uh, ik gaf al even aan: u werkt vanaf 62. Hè? toen was uw opleiding uh, menig ja. uh, afgerond, ja, ja. Uh, in, in in de verpleging, hè? Ja. Want u hebt ook geholpen bij het oprichten van de abortusklinieken in ja, Nederland? Ja, die Chimézo-klinieken, ja. ja. Wat, wat was de, de gedachte daarachter dan? Nou, ook dus dat je. Ja, het was toen, dat uh, was in 1972. En dat was uh, ja de, de, de uh, hippie-tijd, de flauwe power, de, alles moest kunnen, alle taboes ja. aan de kant. En pa's eigen buik. En, uh, ja, en ik vond dat eigenlijk uh, een heel goed streven. En dat het eigenlijk uh, op een legale, en goede manier... als men overtuigd was dat je dus geen kind wilde... dat dat moest, moet kunnen gebeuren. Dus bij twijfel zou je niet doen? Geen nee, abortus? nooit. nooit. Nee. Nee. Ik heb ook wel uh, vrouwen naar huis gestuurd als ze twijfelen. En zei ik, ga maar naar huis. We helpen je zo niet. Pas als je er echt zeker van bent, dan helpen we je. Maar nooit bij twijfel. U, u hebt die, ver, die verpleegkunde ook, ook zien veranderen, neem ik aan, in, ja. die, in die lange periode dat u daarin actief uh, was en, en bent. Ja. Wat, wat is uh, voor u eigenlijk het essentieelste wat veranderd is? Kun, is dat aan te geven? Nou, dat is vooral technisch veel. Hè? Er is uh, heel veel techniek bijgekomen in de verpleging. Dus uh, heel veel uh, specialisaties. En uh, toch, toch wel. Uh, ja. de, de basis is wel hetzelfde gebleven, maar ja, de techniek is veranderd. Ja. He, dat is net als nu uh, dat je moet werken met computers. Nou ja, maar dat is voor mensen die ouder worden vaak een, een struikelblok... om mee te kunnen gaan in de ontwikkelingen. Ja. Maar daar ja. hebt u geen last van gehad? Heb ik me. geen last van, nee. Ik doe ook al alles rapporteren op computers, EPT's, uh, Ik zoek alles op. Uh, dat is voor mij geen punt. Ik, ik vind EPD's, dat ik... ele, dat is het elektronisch patiëntendossier. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. En, uh, ja dat, uh, dat hou ik allemaal bij, dat wil ja. ik allemaal leren. Ik, uh, ja, ik draai daar... Gewoon normaal in mee. Ja. Maar wat zeiden de werkgevers tegen u... toen u, nadat u officieel met pensioen was... terugkeerde als kleine zelfstandige en zei... hallo, daar ben ik weer. Nou, die vonden het wel leuk. En ik kreeg natuurlijk uh, van, de, van de afdelingen heel veel reacties. Hè? Van de teamleiders. En, uh, die, en die mij, als ik kom, dan, dan vinden ze ontzettend fijn dat ik kom. Want uh, ja, je hebt zoveel ervaring, dus uh, dat is geen punt. Nou ja, je, je kan je ook nog voorstellen dat werkgevers... want die zijn niet gewend aan het feit dat uh, oudere mensen... bovendien uh, mensen die gestopt zijn, weer terugkeren. Maar dat is in uw sector dan blijkbaar geen uh, nee, struikelblok. Nee, nee. nee, ze geloven nog niet dat ik 73 ben. Nee. <laughs> ik moet meestal mijn rijbewijs laten zien. Ja, nee, maar ik ben wel echt, hoor. Oh, oh nou, dat hadden we niet gedacht. Nee, dat, uh, dat is altijd uh, toch wel, uh, wel leuk. Dus voor u was het niet, uh, niet uh, ingewikkeld om aan de, aan de slag te blijven. Maar wat, wat, wat zou u dan tegen mensen willen zeggen die net als u denken... maar het gevoel hebben van ja, misschien ben ik wel te oud. Misschien ben ik wel overbodig. En wat zullen die werkgevers wel denken? Want je gaat een heleboel dingen invullen natuurlijk. Ja, ja, maar dat, dat is helemaal... Je hebt je enorm veel ervaring en dat moet je niet zomaar laten schieten. Dat, hmm. uh, dat is gewoon... Uh, ja, ik, plezier in je werk blijven houden. Ja, maar dat plezier, dat, dat krijg je natuurlijk ook als je voelt... behalve dat, dat, dat de cliënten, de, de verslaafden ja. en de daklozen u waarderen... Dat, dat die ook van de andere kant komt. Want die ook? schouderklop moet er wel zijn natuurlijk. Heb ik Krijg ik ook. Nou ja hoor, ja. ja. De, van collega's en zo, die vinden het ook fijn. Oh, uh, heerlijk ga ik met jou werken. Nou, dan blijft ook altijd alles rustig. Als ik op de afdeling ben, dan zijn er geen... Uh, uh, excessen, dan, dan de patiënten blijven rustig, ik ga met ze praten. Dan is het een heerlijke avond. Ja, en, ja. en, en uw inspiratie vindt u voortdurend in het werk op de vloer... de, de, de dankbaarheid, ja. tussen aanhalingstekens, ja, waar, dat u is die, die u ja, krijgt, ja. ja, natuurlijk. Want als u in de verslavingszorg bezig bent, dan weet je ook... dat zijn doorgaans ook mensen... Je helpt ze op het ene moment en het volgende moment staan ze weer voor je neus. Hè? Ik bedoel, ja. Ja. Het is niet altijd zo dat het werk klaar is. Nee, nee, nee, nee. je ziet ze ook heel vaak weer terugkeren. Als, je dus, uh, als ze ontgift zijn en ze gaan de deur weer uit... en je hebt ze na drie weken weer op de stoep staan... dan denk je, ja, pff, nou, ja. en, en, en, dan heb je ze weer. Maar dan, dat je toch kan opbrengen en zeggen van... ik vind het fijn dat je er weer bent. En dan kijken ze heel verbaasd... Ja. Ja, want zij denk ik had er helemaal niet willen zijn, ja, ik had klaar zei, ik willen zijn. ik krijg ook mijn kop dat ik weer uh, ja. he, helemaal hier uh, gedroggeerd of uh, ja. dronken sta. dan zeg ik, nee, want je kunt beter komen, want je krijgt altijd weer een nieuwe kans in het ja, ja. leven. Hè? En dit is weer een nieuwe kans voor je. Maar bent u nooit in al die jaren bang geweest? Want er zijn natuurlijk toch uh, lastige mensen om. Ik ben nooit bang. Als maar als je hebt wel wat bent... meegemaakt. Ja, natuurlijk, ja. ja. ja daar is dus wat daarvoor wel... Ja, uh, stenen door de ramen, uh, dat je bedreigd wordt. Maar ik, ik ben nooit bang. Ik denk als je bang bent, dan moet je ophouden met dit werk. Dan, dan, dat voelen ze aan. Daar hebben ze antennes voor. Als je bang bent, moet je ophouden. Ja. Ik ben nooit bang. <lacht> Ik ben ooit bang dat ze u van de sokken duwen. Nee, nee dat doen ze niet. Oh ja, dat er dat, dat met de nieuwe heup niks gebeurt. Hè? Want nee. Dat zou nee, nee, natuurlijk heel nee, erg nee, nee, nee, nee. zijn. Nee, van het leuke is, ze kennen me dus heel goed. Hm? En ook de patiënten. Er zijn toch mensen die regelmatig terugkomen. Ja. En uh, vaak zeggen ze dan: uh, van, uh, Oh, je komt niet aan uh, Gemma, hè? want dan heb je met mij te doen. Je bent een icoon aan het worden ja, ja. In, in de klinieken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Een, een beschermengel en iemand die beschermd ja. wordt. Ja. Ja. En u zei: Ik ga door. Ik ga door. Totdat het echt niet meer kan? Tot ik het niet meer leuk vind. Of tot iemand zegt van Gemma. Gemma, nou moet je eens ophouden. Want nu is het de... wel eens welletjes geweest. Oh. Ja, want, uh, of uh, je, je wordt vergetenachtig of wat ook. Maar zolang dat niet gebeurt en ik heb plezier in mijn werk, blijf ik gewoon door. En wanneer kan u weer beginnen? Wanneer is de revalidatie voltooid? Voor over vijf weken. Maar je bent wel snel op de been. Vorige ja. week geopereerd. Ja, ja, ja. En nu alweer met terug in de studio. <lacht> <laughs> nou, ik wens u nog een lange, mooie, interessante loopbaan, ja, Gemma En Fijn dat u het verhaal wilde vertellen. Graag gedaan. En zometeen, eh, nadat ik u gezegd heb dat Max er morgen weer is met twee nieuwe dingen... en u de zaak kunt terugluisteren op dingen.nl. zometeen BNN Today met Willemijn Veenhoven. En, en met Steve Jobs. Tenminste, we hebben het over zijn bio. Um, uh, alle dingen die je nog niet wist uit zijn bio. Dat zijn er toch nog best wel een paar. Um, we volgen het debat in Den Haag over de eurocrisis. Zodra uh, Rutte te zien en te horen is, dan hoor je dat hier. En we hebben een heel erg bijzonder verhaal van iemand... die aan de hand van een wiskundige formule... Um, uh, organisaties als Al-Qaeda kan uitpluizen en voorspellen. Nou, moeilijk, maar het hoor je straks hoe het zit. Dat allemaal na het nieuws van half negen is Jan van der Putten.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 De Tweede Kamer wil af van het fenomeen weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren die weigeren homo's en lesbo's te trouwen. PvdA, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. En nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. En dat is samen een meerderheid. Het aardbevingsgebied in het zuidoosten van Turkije is getroffen door een zware naschok. Die had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het dodental staat nu op ruim 430. In Somalië zijn drie mensen van een Deense hulporganisatie ontvoerd. Het zijn een Deen, een Amerikaan en een Somaliër. Ze werden meegenomen in het noorden van het land door gewapende mannen. En Turkse en Koerdische organisaties in Nederland roepen op tot kalmte... na incidenten van afgelopen dagen. Op initiatief van een Turkse organisatie overleggen ze morgen in Rotterdam. Zondag liep in Amsterdam een protest... dat gericht was tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK uit de hand. En er waren ook incidenten in Arnhem, Amersfoort en Den Haag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dus dinsdag 25 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. De entertainmentrubriek deze week. Met Bridget Maasland bellen we met Erik Kuster. Die richt de huizen van wereldsterren in. Uh, uh, dat is uh, niet heel belangrijk, maar wel heel leuk nieuws. Um, we gaan naar Thailand. Daar is bijna geen water en voedsel meer te krijgen door de overstromingen. We spreken zo met een jongen die daar al vijf jaar woont... en er nu toch een beetje benauwd krijgt. Volg het debat in de Tweede Kamer over de top van morgen. Zodra Rutte er is, dan hoor je dat hier. En onze Joris Kreugel die is uh, sinds een aantal weken aan de Wordviewt. En dit spelletje, dat is eigenlijk gewoon Scrabble. En je speelt het op de iPad en het is super verslavend. Alleen mijn tactiek is niet helemaal goed. Dus ik heb nu iemand gevonden die mij de juiste tips geeft... om het spel nog beter te kunnen spelen. En dat is iemand die vijf keer het Nederlands kampioenschap Scrabble heeft gewonnen. Ja, en dan onze internetdeskundige Krijn Schuurman. Die schuift aan zometeen. Um, maar eerst even, Krijn, wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik was vanochtend gewoon aan het werk, totdat jullie belden. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen maar op de bank gelegen... met mijn voeten omhoog. Relaxed, hè? Heerlijk. Ja, Hebben we wat gedaan? Uh, of ik, ja, ja, ik had een boek in mijn hand, hè. Dat is hem, hè. De, die hebt hem helemaal uit, hè? Als een van de weinige Nederlanders, denk ik. De biografie van Steve Jobs. Precies. Van achter naar voren gelezen. Ik ben om een gegeven moment ergens begonnen... <laughs> en heb ik hem helemaal uitgelezen. <laughs> Zo meteen meer erover. Uh, na 9 uur, today's deze topics, de hele lijst, nu alvast een update natuurlijk met Lieke Veld. Goedenavond Lieke. Goedenavond. Uh, met niet één, maar twee overvallen op geldtransportwagens in één dag. Ierland die overstroomt naar een supergrote regenbui waaruit net zoveel regen viel als normaal in één maand. En profeet Harold Camping die gaat uh, op zijn negentigste met pensioen. En dit is hoe hij de ondergang van de wereld berekende. De was 49,90. En was 2011 toen we 4000. 4000. Uh, uh, uh, uh, uh. Nou, ik ga er nog even over nadenken. Zometeen na 9 uur, dan hoor je de hele berekening en of die klopt in het complete overzicht van Today's Topics. Dankjewel, Lieke. Sportnieuws dan. Henri Schut, goedenavond. Ja, goedenavond. In het toernooi om de KNVB-beker worden vandaag... morgen en overmorgen de wedstrijden in de derde ronde afgewerkt. Het gaat dus van 32 clubs terug naar 16. Het eerste duel zit er bijna op. Heerenveen heeft de amateurs van Harkermaarse Boys op bezoek. Eredivisionist dus tegen een ploeg uit de topklasse. En ook een Fries onder onsje. Ragnar Niemeijer is daarbij. Ragnar, hoe groot is het verschil tussen de profs en de amateurs? 5 doelpunten in totaal, want er is juist gefloten voor het, uh, voor het laatste scheidsrechter Ruud Bossen. Want hij heeft vanavond de leiding 6-1 is het geworden in het voordeel. Dat zal hem niet verbazen van de thuisklop. SC Heerenveen wint met 6-1 van de Harkema's boys. En eigenlijk ging het, in het begin van de wedstrijd nog het allerhardste kwartiertje op de klok: 16e minuut, goal van Tudisic. 22e minuut, goal van Zomer. Mooie trap en Bas Dost in de 25e minuut. Ja, dan staat het 3-0. Gaat Heerenveen een klein beetje achteruit, dat zien we toch wel vaker bij de ploeg. En dan kan Jordi van Wijk tegenscoren, actie op de rand van het strafschopgebied. Koeltjes afronden, de doelman van Heerenveen gepasseerd. De reserve doelman Oosterhof, dat van de bussen in de warming-up geblesseerd af moet haken. En dan denken ze misschien nog bij Harkema dat er iets mogelijk is. 4-1 Narsing, 5-1 Dost uit de penalty. Invaller Vellingtra krijgt dan wat zwaar een rode kaart. En 6-1 een invaller bij Heerenveen, Quinten Martinez. Veel vooraf over te doen om deze wedstrijd. Met name natuurlijk in Friesland. zonder ons. Allemaal bijzonder. Vol stadion. Eén grote volle tribune. Achter een van de doelen. Helemaal rood gekleurd. Allemaal mensen uit Harkema. 4500 toeschouwers uh, uit dat dorp. Zoveel mensen wonen er niet eens. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar aan het einde van de rit. Ja, Wim Hernevee. Natuurlijk. Maar het was een bijzondere avond. Iedereen vond het leuk. Iedereen vond het bijzonder. Ja. En die mannen van Harkema boys, Die zijn door allerlei televisie Allerlei omroepen. Gevolgd ook door ons vandaag van de NOS op Radio 1 en dacht, die waren eventjes sterren. dan moeten we nu weer een stapje terug doen en Herenveen kan zich naar deze 6-1 voor de laatste keer. Ga richten op de competitie, volgende ronde van de beker gehaald. Komend weekend, Herenveen, Ado, Den Haag weer in de Eredivisie. Dankjewel Tina Turner. Ja. Ja, als je met 6-1 van amateurs wint, dan draai je simpele de best hè, van Tina natuurlijk. Ja, wij spreken straks trouwens nog even kort de voorzitter van uh, de supportersvereniging van de Harkerpass. En wij hebben straks ook nog een reportage. Uh, een andere wedstrijd nog van vanavond. Spannender zal het straks worden bij FC Zwolle tegen RKC. Dat is de koploper uit de eerste divisie tegen de kampioen van vorig seizoen. En die klasse: Ronald van der Geer gaat die wedstrijd in Zwolle voor ons volgen. Ronald, proef jij al revanchegevoelens bij Zwolle, dat vorig jaar de kampioensstrijd van RKC verloor? Nou, ze doen er alles aan om dat te ontkennen en te zeggen van, zoals dat cliché luidt, dit is een wedstrijd op zich, maar nee, je kunt dat uh, niet helemaal wegnemen. Dat gevoel natuurlijk, Zwolle leek vorig jaar op weg naar de Eredivisie, het, uh, het motortje stokte en RKC nam het stokje over, onder meer door hier... op. Op dit veld, in dit stadion, FC Zwolle met 3-0 te vernederen. Dat is hard aangekomen, dus er zal vanavond ongetwijfeld iets van een gevoel van revanche zijn. Ik moet een beetje terugdenken aan vorig jaar... Toen het... Ontzettend druk was. En FC Zwolle hier speelde tegen FC Twente. Dat is vanavond niet het geval. Wat dat betreft is RKC. Ondanks die revanche gevoelens. geen trekker. Het stadion zit halfvol. Eerder RKC. met ja, de gebruikelijke opstelling. Na drie nederlagen op rij. wel weer eens toe aan een succesje. En ja, bij Zwolle is er eigenlijk weinig aan de hand. Vol vertrouwen klopt het hart van de Zwolle supporters. voor deze wedstrijd. Want de laatste vier wedstrijden leverden tien punten op. in een doelsaldo van 15 tegen 3. Dat belooft dat. En dan ook turnnieuws. Het Nederlandse turnen beleefde al geen goede periode tijdens het afgelopen WK. En daar is nu nog een tegenvallen bovenop gekomen. Celina van Gerner heeft een breuk in een van haar voetwortelbeentjes opgelopen. Voor het herstel staat een periode van 6 tot 12 weken afhankelijk van de behandelwijze. En daardoor dreigt ze in januari het kwalificatietoernooi in Londen mis te lopen... waar plaatsing voor de Olympische Spelen kan worden afgedwongen. En van Gerner is een belangrijke schakel in het Nederlands team. Dat was het. Meer sport. Straks dus bij jullie en ook bij ons na Dankjewel, hey. De overstromingen in Thailand worden steeds dramatischer. In Bangkok zijn de inwoners aan het hamsteren. Dus daardoor een tekort aan voedsel en water. En supermarkten worden niet meer bevoorraad. Menno Kleijsen werkt en woont in Bangkok. En die hebben we via Skype. Menno, goedenavond. Hallo. Hi. Hey, het, het water komt nu echt, uh, echt jouw kant op, hè? Maak je je zorgen daarover? Ja, ik maak me zorgen om uh, het water, uh, maar niet alleen om het water. Ook inderdaad om wat je net zegt, om de uh, voedsel- en drinkwatersituatie. Ja, wat kon jij nog wel een beetje aan eten komen en aan water? Ja, ik, ik ben vandaag naar de supermarkt gegaan om, om, om in te slaan. En het verbaasde me eigenlijk hoeveel er nog was, want het, het verschilt een beetje per dag. Dan uh, zijn alle noedels uitverkocht en de volgende dag zijn er dan toch opeens wel weer. En het hangt ook een beetje van uh, de, de nieuwsvoorziening van de overheid af als... als uh, ja. Als een of andere minister een uitspraak doet over er is een dijk gebroken, dan, dan zijn opeens de supermarkten leeg. Ja. En als dat dan, dan later, een paar uur later of een dag later, weer gerectificeerd wordt, dan, dan is er opeens weer, zijn er opeens weer dingen te kopen. Ja, want die nieuwsvoorziening, daar hebben we het al eerder met mensen over gehad, die is ontzettend slecht. Um, uh, ja, heel tegenstrijdig ook voortdurend. Hoe zorg jij nou dat je op de hoogte blijft? Ja, ik lees uh, de Engelstalige kranten en uh, ik uh, zit uh, uren naar Google Maps te turen om te kijken of ik erachter kan komen waar de, uh, de grachtjes zeg maar lopen en waar de dijkdoorbraken zijn en waar sluizen opengezet worden die dan welke gevolgen voor het water hebben, zeg maar. Mm -hmm. En uh, mijn, mijn vrouw kijkt televisie en, en uh, dat soort dingen worden dan via Twitter die worden dan wel vertaald. Dus dan kan je enigszins volgen wat er op televisie gebeurt. Ja, ja. Maar het is in principe een beetje zelf je conclusies trekken over uh, wat jij denkt dat er voor jou uh, ja. relevant is. En wat, wat je daar uh, voor gevolg aan moet verbinden. Hey, en die, ik heb begrepen, het water is nu zo'n vijf kilometer bij jou vandaan. Jij woont een beetje in Oost-Bangkok. Um, zijn jullie al met de buurt al zandzakken aan het neerleggen, dat soort dingen? Iedereen eigenlijk in heel Bangkok, waar hij ook zit, is bezig met zandzakken, stenen muurtjes en, uh, uh, en dat soort dingen. Dus um, per, per gebiedje ook. Inderdaad, en bij mij is dan zeg maar het wijkbestuur of zoiets dergelijks. Uh, heeft een grote berg zand gekocht. En daar sta ik dan uh, uh, smiddags uh, zandzakken te vullen en uh, te versjouwen. <laughs> en jij bent een ja. beetje degene die daar de lakens uitdeelt, of niet? Nou ja, dat, uh, organiseren is niet de tijdens in sterkste kant. Nee. Uh, dat, dat zie je van, van uh, helemaal de top, uh, de regering, tot aan hier uh, in de wijk. Mm -hmm. uh, het gaat allemaal nogal chaotisch. Uh, ja. Dat heeft dus gevolgen voor de informatievoorziening die, die onduidelijk is. En dat heeft ook gevolgen voor hoe hier dan 100 zandzakken gevuld worden en opgestapeld worden. Dus ik zie dan dat twee mensen niets staan te doen en dat een heel zwak iemand drie zandzakken staat te tinnen. Dan denk je van nou ja jongens, als jullie nou die zandzakken tinnen, als zij nou de zandzakken dichtbindt... Ja. ...dan is dat handiger, weet je, dan gaat het sneller. Dus dat zeg ik dan en dan luisteren mensen. Dan <laughs> ja, het ja, is toch wel handig om een beetje zo'n nuchtere Hollander erbij te hebben. Ik kan me wel voorstellen als Nederlander dat je denkt, ja jezus, waarom, waarom wordt dit niet wat beter geregeld? Het is een miljoenenstad, doe er iets aan. Ja. Ja, nou ja, goed, ik ben hier natuurlijk al vijf jaar, dus ik weet uh, iets, iets uh, ik ben al een beetje gewend, zeg maar, hoe de, hoe de dingen hier soms gaan en um, hoe, hoe iemand hier op, de, op een opiniepagina in de krant het mooi verwoorden, wat, wat in normale tijden uh, onefficiëntheid is, wordt in, in noodsituaties chaotisch. Ja. En um, ja, dat is precies wat er aan de hand is, weet je. Ik bedoel, um, Woordvoerders weten van voren niet dat ze van achter dingen hebben gezegd. Dus, dus iemand staat keihard. Een, een minister die leiding geeft aan het operationele centrum van de flood control staat uh, dit te beweren terwijl er dat op zijn website staat. Even tot slot, Menno. Blijf jij waar je bent? Ik, ik blijf sowieso waar ik zit. Want uh, ik heb een uh, internetcafé en een uh, stoopwafelfabriek. En uh, ik zou natuurlijk ja, pakken zou, ik zou kunnen verlaten, maar wat dan? Ik bedoel, ik wil, ik wil er zijn om te weten hoe het water stijgt en of ik zandzakken moet bijleggen. Um, we hebben nu ook uh, berichten gekregen dat we dus kraanwater, wat dus niet drinkwater is in Thailand, uh, moeten hamsteren. Want dat misschien wel de waterleiding één of twee weken uitvalt. Eén of twee weken. Zo, ja. Dus, um, dus nee, ik blijf hier. Op de stroopwafels passen. Juist. Ja, is goed zo. Maar ook Succes, sterkte en we spreken je snel weer. Dankjewel. Oké. Okay. Like so song. For my... Don't give up on me. PNM Today. Willemijn Veenhoven. Apple-topman Apple Steve Jobs die vond zijn concurrent Bill Gates fantasieloos en bekrompen. Hij ontsloeg ooit een manager op staande voet voor het oog van al zijn collega's. Hij streek met de eer als andere collega's een goed idee hadden. En hij liet een heel groot jacht bouwen in Nederland. Nou, zo maar even wat feitjes die zijn uitgelekt sinds de biografie van Steve Jobs gisteren uitkwam. Um, weinigen hadden nog maar het hele boek gelezen, alle 250.000 woorden... Uh, inmiddels wel een paar mensen denk ik in Nederland, waaronder onze internetexpert Krijn Schuurman. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt jezelf opgesloten vandaag, beentjes omhoog, met je iPad op schoot. Heerlijk, ja. Die ja, e ook wat... gekocht, want dan heb je in ieder geval het voordeel dat je het meteen, uh, meteen hebt. Ja. Je niet hoeft te wachten op En hij een moest een, uh, natuurlijk van de iPad gelezen worden. postorderbedrijf. Ja, en dat gaat prima hoor. Ja? Ja. <laughs> dus jij zat daar op de bank en toen dacht je, nou uh, ik doe net alsof Steve Jobs wat anders dan anderen, ik begin maar eens achterin. Want, eigenlijk. Nou, ik moet zeggen dat uh, inderdaad rond zijn overlijden is natuurlijk ook heel veel over gesproken. En dan komt natuurlijk de hele uh, periode voorbij dat hij natuurlijk weggestuurd is en teruggekomen is bij bedrijven enzovoort. Ik had het idee, dat weten we wel een beetje. En ja. ik was in ieder geval persoonlijk heel erg geïnteresseerd in dat laatste stuk. Want je, je weet wel dat hij ziek is en dat je natuurlijk om een gegeven moment de macht moet overdragen. Maar ik dacht, hoe, hoe is dat nou precies gegaan? Um, nou ja, nou, en dat, kom maar op. Wat zijn de verhalen? Omdat dat ook meer. Kijk, hij staat bekend om iemand waar we privé weinig van wisten. Ja. Uh, en hij zegt ook op de vraag uh, van, de, van de biograaf: van, nou, waarom uh, kan ik dit eigenlijk allemaal opschrijven? En hij zegt ja dat mijn kinderen echt snappen wat ik gedaan heb, waar ik al die tijd mee bezig ben geweest. Uh, dus nou ja, die, ik, ik hoop dat hij het inderdaad een, een goed boek uh, vinden. Ja. Maar hij geeft inderdaad veel bloot. En ik vind het ook wel fascinerend als je, je noemde al even die boot die hij heeft laten maken in Nederland. Die was nog niet af. Hij beschrijft ook dat hij aarzelt of hij dat wel moet doorzetten. Hij wil een hele mooie boot met veel glas. Nou ja, zoals een soort Apple Store, Apple productachtige boot. En dan denkt hij, ja, dat duurt twee jaar en dan ben ik er misschien wel niet. Maar omgekeerd, misschien ben ik er nog wel. En dan denk ik twee jaar later van, waarom heb ik niet gewoon doorgezet? Dan had ik nu die boot gehad. En die, die worsteling, dit is dan maar een boot, om zo maar te zeggen. Maar die had hij natuurlijk ook zakelijk. Het is natuurlijk best wel moeilijk om een bedrijf te runnen... waarbij je een aantal jaar vooruit zou moeten kijken... terwijl je niet weet of je zelf dan nog wel in leven bent. Er zitten best wel wat, wat heftige verhalen in ook over zijn ziekte. Hè? Op het moment dat hij in het ziekenhuis is bijvoorbeeld... Ja, nou wat ik, wat ik uh, tref heel veel. Je ziet sowieso dat die afspraken dan niet kan nakomen... omdat hij die, die dag slechter is en zo gaat het op en neer. Dat heb je natuurlijk bij hele zieke mensen. Maar anekdotisch is in ieder geval dat hij om een gegeven moment... een aantal artsen in een ruimte zit die hem uitleggen... wat er met hem aan de hand is of wat het plan mm -hmm. wordt. Zijn ziekte is al dan niet chronisch enzovoort. En dan om een gegeven moment maakt een van die artsen... die dus presenteert, maakt een vergissing met de plaatjes. En dan blijkt dat hij PowerPoint gebruikt. En Jobs denkt meteen, ja, dat komt ook omdat je zo'n inferieur product gebruikt. En die zegt dan, je moet natuurlijk keynote gebruiken... En die wil zelfs aanbieden om hem te helpen met, een, met het gebruik van Apples Keynote. Dat je denkt, ongelooflijk dat je in zo'n uh, zo fase van je leven... letterlijk in dat moment nog denkt... je moet een beter product gebruiken, ook mijn product. Dus dat geeft wel aan hoe gepassioneerd hij over zijn eigen technologie was. Ja, ja, ja zeker. En dus echt eigenlijk bijna walgt van een, iets wat dan inferieur is in zijn ogen. Wat er ook wel heel erg naar voren komt... of daar hebben wij het wel eens vaker over gehad... het was geen leuk man, dat voor jij al eerder... maar ik geloof niet dat je nou uh, heel anders over hem bent gaan denken. nee het Nee, ik denk echt dat het een ongelooflijk moeilijke... Man is geweest. Nog wel, uh, nog wel meer dan ik dacht. We kennen wel een beetje de, de, de anekdotes dat, dat medewerkers bang voor hem waren. Maar er zijn mm -hmm. misschien wel meer bazen ook in Nederland waar de medewerkers bang zijn. Maar hier was het ook wel zo erg dat mensen op de campus zeiden, je kan beter niet als je hem tegenkomt niks te zeggen hebben. Want de vraagt hij jou wat. En als je geen goed antwoord hebt, ben je de klos. Dus je moet altijd zorgen dat je een vraag paraat hebt die je hem kan stellen. <lacht> want dan gaat hij praten en dan, uh, dan komt het wel goed. Maar het komt ook wel voort, wat ook uit het vorige voorbeeld een beetje bleek. Hij was zo overtuigd dat je mooie producten moest maken. Dat hij ook inderdaad. Bill Gates en de Microsoft-familie. of de, de, de producten. dat vond hij ook echt slecht. Hij kon ook niet voorstellen dat je iets op de markt bracht. waarvan je niet zeker wist. of het wel goed zou gaan werken. op andere hardware bijvoorbeeld. Dus het was ook. het zat echt wel in zijn natuur ook. Ja. Terwijl die. Uh, al die mensen. we die, die gruwelijke hekel had. zoals Bill Gates en uh, de topman van Google. heeft hij aan het eind van zijn leven. nog bij zich geholpen. Ja, dat is een heel mooi stuk. Zeker dus als je inderdaad. het laatste stuk leest. en het, het beschrijft het laatste stuk in zijn leven. waarin die mensen allemaal nog op bezoek komen. Uh, waaronder. Clinton, maar inderdaad ook Bill Gates. Maar ook, zo wel interessant om te noemen, Larry Page, een van de oprichters van Google. Hij heeft eerder heeft hij een ongelooflijk conflict met Google. Hebben we het hier ook vaak over gehad, omdat hij vond dat Android, het mobiele besturingssysteem, heel erg nagemaakt was van, uh, van iOS, van, uh, van Apple. En dan zegt hij ook tegen Eric Schmid, die ook in zijn bedrijf heeft gewerkt, al bied je me 5 miljard, ik wil het niet hebben, ik wil gewoon dat jullie stoppen met mijn product na te maken. En al heb ik al mijn geld, alle 50 miljard die we op de bank hebben, uh, jullie moeten gewoon stoppen. Maar uiteindelijk komt Larry Page wel bij hem lang, en die geeft hij dan advies. Want hij zegt Larry Page en Zuckerberg van Facebook. Dat is de nieuwe generatie. Ik ben vroeger ook geholpen. Dus ik adviseer Google om vijf producten te kiezen. Focus je daarop. Ga niet alles doen. Precies wat Apple zelf natuurlijk ook heeft gedaan. En dat is natuurlijk wel een mooie laatste fase om, uh, om te lezen. De, de, heb je enig idee, dat, tenminste het dat ongetwijfeld, je hebt het hele boek doorgeworst. Waarom het zo'n vervelende moeilijke man was? Nou, volgens mij omdat. Uh, is het is natuurlijk moeilijk om stellig te beweren. Maar wat ik net een beetje bedoel te zeggen. Hij heeft een beeld van hoe iets moet zijn. Hij denkt ook echt dat hij. Beter weten dan wij gebruikers hoe iets moet zijn. En dat, dat zegt hij eigenlijk ook letterlijk. Hè? Marktonderzoek vond hij allemaal belachelijk. Want hoe kunnen wij consumenten nou weten wat, uh, wat we <lacht> ja. willen? Hè, als Ford had dat gedaan met de autootjes, dan hadden alle mensen gezegd: we willen snellere paarden. Maar die hadden bedacht: nee, je moet een auto maken. Um, dus hij heeft daar zo'n uh, stellig beeld bij. dat als anderen dat niet zien, hij wordt ook helemaal niet beschreven als bijzonder intelligent. maar wel iemand met een visie. Uh, dan steekt het hem. Dan ja. denkt hij: hoe kan dat nou dat je daar niet in meegaat? of dat je dat niet doet. En ook als hij denkt dat iets in een etmaal gedaan kan worden of in een week en een ontwikkeling ontwikkelaar zegt, hier hebben we een maand voor nodig. Dan accepteert hij het niet. En dan gaat hij net zo lang door tot hij het wel krijgt. En dat was ook in restaurants. Dat moet natuurlijk ook ongelooflijk zijn. Dan stelt hij een vruchtensap en hij stuurt hem drie keer terug. Omdat het volgens hem niet de vruchtensap was. Of niet vers geperst of wat dan ook. Dus daarom zei ik, ik kan me voorstellen dat het een tamelijk moeilijke man is geweest. Dat je ook in die situaties niet iets... Relaxter kan zijn. En dat komt empathie geloof ik een kan. beetje van zijn vader. Hè? Blijkt uit het boek ook. Ja, en ook wel een worsteling met, uh, met zijn kinderen. Hij nou ja, heeft dan een zoon die, die ook wel meeneemt in het bedrijf. Hij neemt zijn, zijn zoon mee in een crisis naar een vergadering. Dat hij zegt, als je nu twee dagen met me meegaat... leer je evenveel als twee jaar bedrijfskunde. Dus dat is beter. Maar dochters hadden veel meer moeite... om, uh, om met zijn niet-empathische houdingen om te gaan. Dus uh, ja... Bijzonder figuur. Een briljante maar irritante man. Of nou ja, een moeilijke man. Nou, het is hoe dan ook, ook dat is mij al eerder gezegd. Het is absoluut interessant om te lezen. Ook als je niet een Apple-fan bent. Want het is absoluut een bijzonder figuur. Krijn Schuurman worstelde zich door 250.000 woorden heen. Dankjewel. Doei. Van Krijn, over naar onze verslaggever Joris Kruijffel. Ik heb mijn hele leven nog nooit echt iets gehad met bordspelletjes... Zoals Monopoly of yat -Zee. Het boeide me gewoon niet. Maar sinds kort, een heleboel Nederlanders die spelen het al. Wordfeut. Ja, gewoon het doodnormale scrabble. Op je iPad, op je mobiele telefoon. En je kan het overal spelen tegen vrienden en familie. En het is echt gewoon super verslavend. Ik wist niet dat dit spel mij zo kon grijpen. Maar ik heb het idee dat ik niet altijd even tactisch speel. Dus wat kan je dan doen? Gewoon een afspraak maken... met iemand die al vijf keer Nederlands kampioen scrabble is geweest. Jeroen Kramer. Uh, jij moet uh, beginnen. Ik moet beginnen. Zolang je tegenstander nog niet gespeeld heeft... dan uh, raad ik altijd aan om uh, proberen te spelen voor hele woorden. Waarom? Als je een heel woord uh, speelt met, met al je zeven letters... krijg je 40 bonuspunten. Jij hebt dus uh, L, O, Z. De rest van je letters is ook niet echt zo super. Dan uh, zou ik gaan ruilen, swap En dat wist ik ook nog. Je kan ja, dus weer letters ruilen. Je, ruilen. je gaat ruilen. Je kunt alles, alle letters ruilen. Of één, of, uh, of vijf, of wat dan ook. De woordenlijst die gebruikt wordt... Die is helaas niet hetzelfde als de woordenlijst die de Vandalen gebruikt. Nou, in het begin was het echt dramatisch, want er waren heel veel afkortingen, bijvoorbeeld CD en CC, die wel mochten in Wordfeud, maar niet in de Vandalen uh, mochten en, en andersom hetzelfde. Nou, nu is het in ieder geval zo dat er dus een nieuwe woordenlijst is gebruikt, maar die leidt niet echt heel erg op uh, de Scrabble woordenlijst. Maar wat ze nu wel hebben gedaan, zijn in ieder geval alle twee, drie en vier letterwoorden, die zijn nu wel hetzelfde. Okay. Maar goed, hier liggen zeven letters. Ja, nou, jij hebt nu uh, geruild, dus nu ben ik aan de beurt. oh, uh, de, oh wacht even. O, oh, dan sla ik mijn beurt over. Ja, want anders is het einde zoek natuurlijk. Dus daar moet je wel zorgvuldig gaan omgaan met je ruilbeurt. Je kan in ieder geval kweken neerleggen. Nou, dan is even de vraag van wat moet je dan gaan ruilen? Er zijn 102 letters in het spel. Er zijn vijf D's in het spel. Dus dat is ook een kansberekening. Dus Het is ook een beetje wiskunde. Dus je moet eigenlijk zo gaan nadenken van... Kan ik hier nog andere letters pakken waar ik toch een heel woord mee kan leggen? Je moet ook bedenken dat je soms een heel woord neerlegt, waardoor je het openlegt voor iemand anders. Ik kan een i pakken, een d. Dan kan ik kwekend neerleggen. Ik, ik, ik doe even een stapje terug, maar zometeen kan ik iets van 80 punten neerleggen. Omdat ik een heel woord heb gelegd met uh, nog eens een keer die bonus. Heb je nog andere tips voor mij? <laughs> Geduldig zijn. Niet direct al je woorden gaan neerleggen. Maar ook vooral bekijken: van als je een woord neerlegt, leg je dan niet helemaal open voor iemand anders? Andere tip: vaak kun je met heel veel. met kleine woordjes kun je vaak meer punten halen dan met een heel woord. Wat je nog niet hebt laten zien, dat is een uh, URL. Een, uh, en die heet scrabbelwoord.nl. En ik weet dat heel veel mensen daarmee spelen. Ik vind het niet zo leuk. Ik zelf ook niet, maar af en toe gebruik ik hem wel. Om soms even snel een woord te gaan zoeken. Omdat je dan. Je hebt minder, je hebt minder tijd nodig. Uh, om al die combinaties te vinden. Als moet moet op het bord gaan neerleggen. En dan weet je weer, wel. En dan zie je vanzelf. Of die wel of niet fout is. Want dan wordt die afgekut. Dan kun je opnieuw gaan beginnen. Het is gewoon verslavend. Hè? In, in die zin is het echt wel verslavend. Ik moest ook echt een beetje oppassen. Dat ik niet s'avonds thuis was. Dat ik s'avonds weer in bed ook nog even ging spelen. Aan de andere kant denken van ja. In plaats van tv te kijken. Ben je nu een spelletje aan het doen. Dus je bent nog educatief bezig ook. Maar snap jij dat een heleboel mensen. zoals ik het leuk vinden nu. in één keer? Nou, in eerste instantie was ik wel verbaasd, moet ik, moet ik zeggen. Als Krebbelbond ja, hebben we wel te maken met vergrijzing. Hè? 25 jaar geleden was ik het jongste lid. Het probleem is dat ik nu nog, ben stel... ik nog steeds... Ik ja, ja. ben nog, nog steeds het jongste lid. <laughs> en nu... Wordt er opeens op een heel andere manier wat een gespeeld. waar je tussendoor even snel een spelletje kunt doen. Uh, en zelf zie ik op mijn eigen scam op pagina, zie ik, uh, waar, ik had meestal zo'n 4,000, 5,000 unieke hits per, per maand. En afgelopen maanden had ik er bijna 50,000. Dus kun je nagaan hoe snel dat gevroeid is. En ik hoop niet dat degene waar ik altijd tegen speel deze tips van Jeroen gehoord hebben. Laat ze het lekker maar zelf uitvogelen. Maar voor die anderen, gebruik ze wel deze tips als je het speelt. En als je het nog nooit gespeeld hebt, neem voor mij aan. Ik hield niet van spelletjes, maar ik vind het echt te gek en het is verslavend. feit. Joris, morgen is hij er weer. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij beantwoorden hier iedere avond een vraag. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Het tassenpoes vraagt. Waarom vliegen vogels eigenlijk in een vee wanneer ze naar het zuiden trekken? Hashtag durf te vragen. Met Chris van der Heijden van Vogelbescherming Nederland. Vogels vliegen in een vee om energie te besparen. Ze besparen energie doordat ze net als wielrenners achter elkaar vliegen... en dus uit de wind vliegen een beetje, zo zou je kunnen zeggen... De voorste vlieger die verbruikt zo'n 30% meer energie dan de vogels die erachter vliegen. En dat is dus een aanzienlijke besparing, zeker als ze ver moeten vliegen. Het is niet zo dat ze altijd in dezelfde formatie vliegen. Ze wisselen net als wielrenners van positie. Uh, zo rouleren ze en besparen ze dus gewoon heel veel energie. Hashtag durft te vragen. Gaan we naar Ronald van der Geer die is bij FC Zwolle-RKC. Ronald. Elf minuten geleden is dit uh, duel begonnen in uh, de KVB-beker, in het KVB-beker-toernooi met als doel bij de laatste 16 te komen. Het is nog 0-0 uh, na die uh, elf minuten. Wat opvalt is dat uh, Zwolle in een enorm hoog baltempo probeert en ook in de buurt van de goal van RKC te komen. Dat is twee keer gelukt. Alleen twee keer was het uh, mak, de aanvaller die uh, ja, niet heel erg scherp was. Eén keer een zacht schot in de handen van uh, Jeroen Zoet de Doelman van RKC. Het tweede schot was wat harder. Maar ja, uh, Jeroen Zoet is niet voor niets keeper van uh, jonge en een talent van PSV dat uitgeleend is hier aan de club in, in Waalwijk En ook de tweede keer redden, Jeroen Zoet, prima. RKC is wat dat betreft nog niet heel aanvallend in de buurt geweest. De vraag is alleen hoe lang houdt Zwolle dit vol. En wat een voordeel is in het, in het voordeel dus van Zwolle is het feit dat hier op Kunstgas wordt gespeeld deze avond. Dat is een ondergrond waar RKC niet aan gewend is. Maar de thuisploeg dus wel, en dat lijkt zich uit te betalen in het begin van deze wedstrijd. 0-0 naar 12 minuten. Zometeen na het nieuws nog meer BNN nog meer FC Zollen, RKC. En dan ook even met Erwin Wennemars. Jullie zitten in het bestuur van Zollen. Wat nog meer, Bridget is er, want het is dinsdag, dus altijd entertainment. We hebben een heel erg mooi verhaal over iemand die kan voorspellen hoe het gaat met al Qaeda bijvoorbeeld. Dat na het nieuws, hier is Jan van der Putten.